Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken heeft vier Nederlandse jihadisten op de nationale terrorisme lijst gezet. Hun banktegoeden zijn daardoor bevroren en het is verboden om hen geld te geven. De vier hebben zich volgens het kabinet aangesloten bij terroristische groepen in Syrië of Irak. Hun namen zijn niet bekendgemaakt. Volgens Koenders is het bevriezen van de bank te goede een goede maatregel omdat deze strijders bijdragen aan het meedogenloze geweld in die regio. En ook vormen ze een potentieel risico na terugkeer in Nederland, zei hij. De Franse oud-president Sarkozy zegt dat de Fransen het beleid van president Hollande massaal hebben afgewezen. De centrumrechtse UMP heeft de regionale verkiezingen van gisteren gewonnen. De socialistische PS van Hollande werd gehalveerd. Premier Vals van de Socialistische Partij beloofde dat de regering zich nog meer gaat inzetten om de economie te stimuleren en de werkloosheid te verlagen. Een signaal voor de onrust in de Franse politiek is het succes van Front National, zei Vals. De anti-Europese partij van Marine Le Pen is nergens de grootste geworden, maar kreeg wel veel stemmen. Vanaf vandaag komt er een nieuwe combinatie van cijfers en letters op kentekenplaten. Mensen die een nieuwe auto kopen krijgen een nummerbord met drie cijfers in het midden. De nieuwe serie begint met nummerplaat GB001B. Het eerste nieuwe kenteken wordt vanmiddag in Den Haag uitgegeven. Op West-Java in Indonesië zijn zeker 12 mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Volgens Indonesische media zijn bijna 300 mensen geëvacueerd. De aardverschuiving is veroorzaakt door zware regen. Een stuk van een rots kwam los en verwoestte 11 huizen. Het weer, geregeld zon, ook een enkele bui. De westenwind is krachtig, vanochtend langs de kust nog hard tot stormachtig. Het wordt een graad of negen. Dit was het NOS Short. ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4, de naart richting Amsterdam, staat voor knooppunt Bad 6 kilometer file. Dat komt door de file op de A9, diemen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Holendrecht en Alsmeer staat 8 kilometer. Dan staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Now I know what I must do. Walking back to happiness, I shared with you. I'm making up for things I said. Oh, yeah, yeah. And mistakes to which they led. Oh, yeah, yeah. I shouldn't have gone away. So I'm coming back today. Walking back to happiness. Het begin van het uh, derde en laatste uur van zondag tot zaterdag happiness. bij CFN door de Helen Shapiro en Walking Back to Happiness. Ja, het uh, laatste uur uh, live vanaf uh, locatie er gebeurt nog wel de een en ander. De wind uh, die nam even enorm toe en uh, ja, de vlag tentelde op de lucht. Hè, ja, nou, dat moet je, moet je goed vastjorren hè Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar goed, uh, ja, nee, die windvlagen die, uh, nemen uh, toe. En dat, uh, dat belooft wat voor morgen. Ik had al in het weerbericht had ik het er al over. Dat morgen windkracht 5 tot 7 en uitschieters naar 8. Dus uh, wat dat betreft wordt het morgen een uh, stoere dag uh, voor de renners. Uh, ja, uh, verder nog, ja, het uh, treintje, we zouden wel twee treintjes kunnen doen.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 En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 Wat over koetjes voetbal en de lot om praten. Nou ik dacht tot ziens aan het ga je goed. we moeten rennen springen, vliegen, taken van staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Op zij op zij of staat, maak, maar plaats, maar plaats. We hebben ongelooflijk taak. Het is een lekker loopt tip zo hoor. Zij op zij op zij, ja. want ik ben haast te laat. We hebben maar een paar minuten tijd. We moeten en we springen, vliegen, duiken, vlammen, opstaan en weer doorgaan. Dat we was het, de ziel van Meus en de New Cool Collective, man, dan dan opzij, opzij, opzij. Ja, daar zijn we weer, en uh, ja. ja, even over de zomertijd, hè. die gaat uh, aankomende nacht, uh, gaat de zomertijd in, albert dus op twee uur is het ineens drie uur. En vergeet het niet, hè, oh, daar de... rekening mee. anders missie, je, mis je straks de start van de Formule 1 e morgenochtend, en die is om hoe laat? Uh, negen uur dus, uh, ja, eigenlijk acht uur, hè? Ja, eigenlijk ja. acht uur, maar dan negen uur. Ja, dan echt negen uur. Dus als je nou slim bent, dan ga je voordat je gaat slapen vanavond, zit je de klok vast een uur vooruit. Ik heb hem al vooruit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 Ja, oké, okay, daar komt Jan. Jan ja, even, keurig, hè. Hij is Misschien... nog niet gefinished. Schuif maar even aan. Je hebt een, een boel uit te leggen. God, goedemiddag. Uh, Albert-Jan, even, Jan goedemiddag. Even, goedemiddag. Even, goedemiddag. even voor de luisteraars. Uh, met wie hebben we het genoeg? Nou, genoeg weet ik niet, maar mijn naam is Dies. Ja. Ik kom uit Groningen.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 ja dus ook een, uh, om filevorming en vertraging is echt uh, heel heel lastig hieronder ja, ja nee wel ja. dus, verder is alles goed tussen jullie Zeker. Ja, maar ik dacht alleen voor je hebt een ander marstempo als uh, je wederhelpt <laughs> ik, ik loop normaal dan loop ik sneller <laughs> behalve bij bij lukt dat niet <laughs> Goed, ik zou zeggen, ga eens even finishen. En we willen straks nog even voor de radio hebben... want we willen even weten hoe je de tocht hebt ervaren. Ik ga vlug finishen en daarna ga ik aan de Westman op triple. Nee, die kans krijg je niet, want je komt eerst bij mij langs. Tot zo. Ga eens bij finishen. Jongens, Tot zo. We hopen toevallig dat hij er net aan. Ja, toch? toch? Helemaal goed. Ja, dag. Terug naar de jaren 70 uur op CFM Salvoort. Goedemiddag, tot aan 5 uur zijn we bij je met nu Cherry. En that Funky Music. I did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 Want zij gelooft in mij! Zij ziet toekomst in ons ze bracht nooit, maar voor mij is vrij, Als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 het weer een feestje met de muziek van André Hazes. Joh. Zij gelooft in mij. EFM Sofort, Sofort op zaterdag bij je tot aan vijf uh, uur vanmiddag. Live right, café 4 aan de Hotterstraat. Ja, vanaf het terras, hè? Van, ja, maar ja, een uh, beetje koud, hé daar, denk ik, of Ja, niet? Nee, het valt mee. Af, Val toe, mee. af en toe een uh, vlaagje. Oké. Okay. En uh, wat we normaal gesproken ook altijd doen, is even uh, de Volvo Ocean Race volgen. De uh, zeilrace rond de wereld. Want uh, dat is uh, een en al uh, spanning al om. Ze zijn nu uh, bezig vanuit uh, Nieuw-Zeeland naar... Uh,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 Sky, and a sweet silver song of love. Walk on through the wind, walk over.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 Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, anders is het vast te laat. Ja, en dan dus zie donkere wolk. Sammy loopt mij door de nacht, op een wondertje te wachten. Wie zou dit voor jou verzachten, Sammy? Want jouw lachte Sammy zijn zo koud. Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy, er is een die van je houdt. Dat was Remse Shaffy, en hoog Sammy, kijk omhoog Sammy. Ja wel, Albert Ja, we staan nog steeds buiten, hè. En ja, ik denk, wat wordt het in een keer koud. En maar kijk eens even boven mijn hoofd. Heb je de bui buieradelaar. Het, het apparaat is uit. Dus. <laughs> oh. Met deze. Oh jee, dan, dan, dan, dus jij krijgt het nu ook koud. Dus ik uh, voel dezelfde temperatuur als jij voelt. Ja. Uh, het moet zeggen, uh, als je het zo bekijkt, uh, ik bedoel, er zijn nog steeds mensen die uh, die binnenkomen uh, om te finishen. Maar laten uh, we zeggen, de, de grootste meute is uh, eigenlijk al uh, gefinished. En uh, ja, dan gaan we ons langzaam wel maken voor morgen natuurlijk. Want dan krijgen we de Runners World Zandvoort run. En uh, met, niemand, met niemand minder dan uh, Michel Butter krijgt tijdens de Runners World uh, Zandvoort Run Op zondag 29 maart tegenstand van Ronald Schreuer. De Belg Bashir Abdi en de Keniaan Alfred Lagat.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 Ook noteerde Lagat 2.07.11 op de marathon. Dus ook morgen weer vanaf, uh, half, even kijken, vanaf half elf de Runners World Zandvoort Run. Een geweldig sportief weekend hier in Zandvoort. Hier is de him en dipping. De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 We hadden een katrootje te veel gehad. Ja, je, je moest maar, natuurlijk de tactiek moet, bespreken van okay. uh, hoe gaan we de, ja, deze, ja. deze 30 ja, lopen. Maar dat is heel aardig gelukt hoor. Ja. Ja. Maar we zaten in het hotel vanmorgen ja. en uh, er zitten ook Duitse gasten, maar die zijn er gewoon een weekendje uit. Ze we stonden allemaal voor het raam te kijken, wat is hier los? <lacht> ik dacht. Ja. Dus ik heb ze een beetje uitgelegd wat het was. Ja. En toen zeiden ze, maar dat is toch heel ver. Ik zei, ja maar ik ga straks zelf ook nog hè. Nou, ze dachten dat ik ziek was, maar verder. Uh... <lacht> Goed. Verder ging het goed. Maar ja. ik moet zeggen, en toch, toch even mijn, mijn complimenten... want gisteravond spraken we elkaar ook. En toen zei je van, nou ja, zo rond vier uur, want dat was vorig jaar ook het geval. Ja. En uh, wie komt er om tien over vier aanwandelen? Ja, ja. ja, ja, ja. helemaal ja. goed. Strakke planning. Strakke planning. Heb je nou net zo snel gelopen als vorig jaar? Of euh, uh, voor jouw gevoel? Of, we hebben, ja... kwart over tien weg ongeveer. Ja. En kwart over vier hier. Dus het ja. is zes uur lopen, dat ja. is zo. Oké, okay, en, en de, de, nou goed, nogmaals, de pitstops tussen uh, zijn ook uh, goed bevallen. En uh, nu mag je van je welverdiende rust uh, genieten. Maar jullie blijven het hele weekend in Zandvoort. Ja, ja, het ja, ja. bevalt ons hier altijd zo goed. Yes. En morgen we zitten we gewoon opgesloten. Want we zitten in het... Uh, mag ik ook een reclame ja, maken? Ja, dat mag je doen. In het NH Hotel. Ja. En daar is morgenochtend de run. Dus de parkeerplaats is afgesloten. Ja, ja. Volgens mij zitten uit. er heel veel lopers hè, in het NH Hotel. Ja, ook, ook ja. heel veel lopers. Ja. Ja. Ik heb ja. al een paar meer uh, mensen gesproken. Allemaal bij het NH. Ja. ja. ja. Oké, okay, maar je bent nu weer herenigd. De, de bar is ook heel erg druk uh, s'avonds. <laughs> dat met, wil ik gelopen.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 Ja, dat is ook wel behelpen. Dat is een wel bekend, naam, ja. <laughs> dat lukt wel heel aardig. Oké, okay, nou, wat grandioos dat jullie, dat jullie er weer zijn dit jaar. En dat jullie ook weer de moeite hebben genomen om naar Zandvoort te gaan. Heel veel succes in Spanje. Het gaat wel lukken. En ik zou zeggen, geniet van je. ik jullie. denk dat we elkaar binnenkort wel weer een keer zien. Want wij gaan niet eens in Zandvoort. Over 20 minuten zien we elkaar weer. Oké, okay. even <laughs> dank <dankjewel>. hoor. <laughs> Bedankt. Dankjewel hè. is het lang Ja, er staat behoorlijk wat wind op dit moment, Albert Jan. Net af en toe een windvlaag. En ik ook een melding bij, bij de, de brandweer van Zandvoort. Stormschade bij de lachende zeerover aan de boulevard. Dus ja, het waait toch wel behoorlijk.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 Sontana, dat was. Goedemiddag. Well dankzij Martin van Gaal, de gastweer van vandaag. Hier bij Café 4 is weer lekker warm op het terras, Albert-Jan. Oh, je kacheltje is weer aan. Hij doet het weer, hij doet het weer, gelukkig. Oh. He, nou, hadden we, het, hadden we het eerder dit uur over het feit... dat er morgen dus natuurlijk die Runners World Zandvoort-circuitrun van start gaat. Er is dan morgen nog een heel mooi fietsevenement. En dan hebben we het namelijk over de omloop van Zandvoort. En dat begint morgenochtend allemaal al om half negen.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 Shouldn't Het einde van deze uitzending is al ben, Het is weer voorbij gevlogen. Hè? Langzaam maar zeker. Live vanaf de Haltestraat is al voor Café 4 was dit uh, de 30 van Sanford, live ons. En uh, we moeten een aantal mensen bedanken. Ja, jij hebt een hele waslijst voor je. Nou, laten we beginnen met uh, de jongens van de technische dienst... onder leiding van uh, Marcus van Dam. Mm -hmm. Geweldig, ik begrepen dat de geluidskwaliteit uh, weer uh, op en top is... en uh, dat uh, de installatie weer heel goed gefunctioneerd heeft. Dus mede namens Rob, jongens, top werk geleverd. En uh, ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, iedereen uh, dank uh, daarvoor. Volgende en, uh, café 4 natuurlijk, voor de gastvrijheid...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 Bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no.